Ja, wat een schandalige dier hè? Een onmogelijk beest is het. Heel en dan nogal wel zo tamelijk. Ik zal hem dit grapje nooit vergeven. Nooit of dan We blijven voorgoed boos op hem. Uh, Paulus had hem nooit aan moeten halen. Zo'n ondier hoort niet thuis in een fatsoenlijk gezelschap. Ik ben het roerend met je eens. En we moeten hem zo gauw mogelijk zien kwijt te raken. dat moet je horen. Dus en we hebben met Paulus niks te maken. Nee, want die zal wel weer medelijden hebben met zijn lieve huisdier. En dat hebben wij helemaal niet. Weet je wat jammer is, ongeborrel? Oh, wat is er jammer? Dat Eucalyptus nog niet terug is. Anders konden we Joris aan de heks uitleveren. Ja, dat zal de oplossing zijn. Maar ja, de reus knoebelenbads heeft haar meegenomen, dus dat gaat niet. Zonde. Maar oh, hoogstil, daar hoor ik iemand voor.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 En meegenomen. Zo'n lelijke heks. Hoe durft ze? Ja, en het ergste is dat Eucalypta Joris wil opeten. Opeten? Dat kan je toch niet menen, Paulus? Maar ja, dat meen ik wel. Eucalypta heeft het duidelijk gezegd. Ze vond hem er smakelijk uitzien. Eh, lekker vet. En ze had echt trek in Joris. En nou heb ik zo verschrikkelijk met Joris te doen. Dat spreekt een en dan nogal wel zo tamelijk vanzelf. Wij ook. Niet waar, Salomo? Natuurlijk. Dat is ontzettend. Arme Joris. Nou het was toch wel zo'n lief dier. Ja, met zulke trouwe oogjes. En zo aanhankelijk, hè? Ja, net een handje. <laughs> misschien, misschien, vrienden, is het nog niet te laat? Ja, gelijk. Misschien kunnen we, Joris nog redden. Maar dan mogen we geen tijd verliezen. Dan moeten we nou meteen... Ja, ja, vooruit. op af.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 Moet houden alles. Daar is het heksehutje al. En er komt rook uit de schoorsteen. Maar dat is een heel slecht teken. We moeten korte meten maken. Desnoods de beuken we de deur in. Open die deur en dadelijk... Nu ja, gaan al zeer onmiddellijk. We kunnen geen geladen. Ha, ha, gelukkig. Daar da, da gaat de deur al open. Elk, elk. Goedenavond samen. Nee, maar dat is Joris in levende lijve... Hoe is het mogelijk? Hij doet zelf de deur open. Oh, O, Joris, wat zijn we blij jou heel huid terug te zien. Er is je toch geen kambaat gedaan. Allo, allo, niks van, Maar, maar waar is Eucalypta? In de pan. In de, in de bal? In de pan, Oh, Nee, help me toch, lieve vrienden. Die vreselijke Joris heeft in de pan. <laughs> Dit is helemaal, nogal wel zo tamelijk buitengemeen zeer belachelijk. Ha, daar rollen wij met z'n allen hierheen om Joris uit de pan te bevrijden. En wie zit erin? Ha, Eucalypta zelf. En ja, dan moeten we nou Eucalypta dus bevrijden. Toch nog sta ik weer op de veilige grond. Oh, oh, maar ik ben maar lekker een kwijt. Ze mag er juist zo heel goed uit. <laughs> een kostelijke mop is dat. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, Joris? Oh, heel eenvoudig. Ik heb gewacht tot Eucalypta de pan voor me klaar had gemaakt. En toen heb ik haar erin gehoopst. Ja, yeah, dat heeft hij. Een vreselijk vispaard is het. Helemaal niet te vertrouwen. Zou jij nou nooit meer een vinger naar Joris uitsteken, Eucalypta? Ik zal wel wijzer wezen. Dat nare beest is iedereen de baas. Nou, des te beter. Dan gaan we nou allemaal naar huis. Ga mee, Joris. We stappen op. Vrolijk vertrekken ze met zijn vieren. Wat Eucalypta betreft, die veegt zich het angstzweet van het voorhoofd en ze kijkt het stel na met grote schrikogen.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 Ik ben toch zo blij dat we Joris gered hebben. Ja, geweldig blij, weet ik ook. We hebben reuze in angst gezeten. We hadden hem niet willen missen, want het is toch zo'n beste Joris, hè? Zo'n allerbeste rauw vispaard. Ja, voor mij is het ook een hele opluchting... rekel die je bent? Ja, daar heeft Joris allebei de wijze vogels weer omvergehoepst. En daarmee is één ding duidelijk geworden. Joris heeft zijn streken nog niet verleerd. Integendeel. <truimert>